Opstaan met het zonlicht door je open ramen, buiten hoor je tremgerinkel orgelklanken. Ben je thuis, kan je wel janken? Ik bedoel maar dat gevoel daar, om weer in Veendam te zijn. Buitenlanders, rondvaartboten, dichters, schilders, idioten. Al die chaos, al die vrijheid, al die rotzooi, al die blijheid. Ik bedoel maar dat gevoel daar, om weer in Veendam te zijn. Alles mag je zeggen, vinden, dat het staatshoofd gek is, gil je. Zal er hooguit een agent zijn, die zegt, ja meneer, wat wil je? Ik bedoel maar dat gevoel daar, om weer in Veendam te zijn. Waterblauwe wolkenluchten, regen ergens binnen vluchten. Verse koffie, oude hoeren, jonge meiden, houten vloeren. Ik bedoel maar dat gevoel daar, om weer in Veendam te zijn te zijn. Bloemen in het raam, kozijn, Westertoren, Leidseplein, ajax artis, Anne Frank, nooit vergeten, stil en dankbaar. Ik bedoel maar dat gevoel daar, om weer in Veendam te zijn.